Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het bekende strand Bondi Beach in de Australische stad Sydney is geschoten. Er zouden meerdere slachtoffers zijn. Op onbevestigde beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat meerdere mensen op de grond liggen en gereanimeerd worden. De Australische politie meldt dat twee mensen zijn aangehouden, maar dat de politieactie nog in volle gang is. De politie roept mensen op om weg te blijven van het strand. Ooggetuigen vertellen aan lokale media dat twee mannen uit een auto stapten en rond half zeven 's avonds het vuur openden op het strand in Sydney. Het was daar druk met strandgangers en met mensen die een joods festival bijwoonden. in het kader van Hanukkah, melden lokale media. Boven Curaçao is het afgelopen vrijdag bijna tot een botsing gekomen. tussen een passagiersvliegtuig van JetBlue en een Amerikaans militair tankvliegtuig.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 Ook door het dure zorgsysteem en het vele vuurwapengeweld willen mensen weg. De nieuwe bondscoach van Suriname is Henk ten Katen. Hij volgt de opgestapte Stanley Menzo op... en moet Suriname via de play-offs in maart naar het WK zien te leiden. Suriname liep in november direct de plaatsing mis... door een 3-1 nederlaag tegen Guatemala. Daarna stapte Stanley Menzo op als coach... De was in 2023 alleen assistent-bondscoach van Suriname. Daarvoor was hij onder meer hoofdcoach van Ajax en assistent bij Barcelona en Chelsea. Het weer, de mist lost op, maar het blijft grijs door bewolking. Het blijft wel droog en het wordt vanmiddag 8 of 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geroemd op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz. Yes, top 2025 cover-up. An open batting. Goedemorgen, luisteraars. Gimme Shelter, het nummer waarmee we de kersteditie van 2024 afsloten. en dit jaar in een andere coverversie wederom aanvangen. De Top 2025 Cover-Up Care Special biedt je de komende twee uur weer legaal onderdak tegen de boze buitenwereld. Ga genieten van koele, zwoele, swingende en wringende jazzy covers van nummers uit het nto npo Top 2000. en laat wat. ...onverholen mijmeringen over het afgelopen jaar... ...de undisguised musings tot je doordringen. Welkom bij de top. 2025 Cover-Up is een openbaring. De enige hitberaarde die tot stand komt. Via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Live gebracht vanuit de studio in Zandvoort... ...door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst... Cult Chaders, Gimme Shelter, Latin Jazz Vibes... met een psychedelische spacey touch Binnengedrongen op plek 1997 in onze roemruchte hitparade. Hallo, dit keer is hier in de studio de KNVB Jeugdselectie uit Den Haag. Maar dan wel de meisjesafdeling daarvan. Dat is wel even wennen zeker hè ja, Johan? Maar is er heel veel verschil inderdaad vind je tussen jongens en meisjes? Eh, uh, meisjesvoetbal. Ik geloof dat het een sport op zich is. Je moet het ook helemaal niet vergelijken met herenvoetbal. Maar ik geloof toch dat je gewoon andere maatstaven moet doen. En de meisjes moeten het onder elkaar uitzoeken. En wie er zin in heeft moet het doen. Uh -huh. Vooral als het leuk vinden. Kan ja, je je het voort... voorstellen dat meisjes het ook leuk vinden? Op? Ik kan het best voorstellen, ja. Uh -huh. Het is alleen veel later begonnen zoals in vele sporten. En ze zullen die tijd in moeten halen. Pers is altijd een heel moeilijk onderwerp. Op een gegeven moment, zodra ze iets presteren, dan heb je dus automatisch dat ze dus meer aandacht eraan gaan besteden. Nou ja, vanavond besteden wij een kruiwinkel aandacht aan meisjesvoetbal. Jij hebt met ze voetbal. Wat heb je precies gedaan? We hebben kap en draaien gedaan. Ik weet niet of ze dat voor die tijd al gedaan hadden. In ieder geval uh, kruif en kool voor vanavond. Johan, heel erg bedankt. En jullie uh, meiden, heel erg bedankt. de Champions. Het uh, vrouwenvoetbal kon in 2025 op een enorme belangstelling rekenen, ook op tv. Het uh, EK werd niettemin een deceptie voor het Nederlands uh, vrouwenelftal. Ook was er allerlei gedoe om de bondscoach. Er is wat dat betreft uh, weinig verschil meer met het uh, mannenvoetbal. Het vrouwenvoetbal heeft een lange weg afgelegd om tot de huidige status te komen. In de jaren tachtig begon wijlen Diewertje Blok bij de KRO... en pre presenteerde ze een voetbalprogramma Cruijff Co. waarin ze onder meer het vrouwenvoetbal in samenwerking met Johan Kruif op de Nederlandse kaart probeerde te zetten. Helaas had het programma minder impact dan het Sinterklaasjournaal... waarmee ze natuurlijk in Nederland wereld beroemd werd. We are the champions in de uitvoering van de Franse pianist Baptiste Trottignon en zijn trio. Met stip op plek 405. Je merkt we gaan uh, kriskras door onze hitparade heen. Dat kan natuurlijk ook niet anders als iets tot stand komt uh, via alcoholritmes. Over de afgelopen vijf jaar zijn er onderwijl al meer dan 200 uh, covers de revue gepasseerd. Uh, ons format lijkt nog een lang leven beschoren... alvorens we 2000 nummers hebben gecoverd. Uh, ja, de NPO. Top 2000 op een verrassende manier gebracht hier vanuit Zandvoort. Als je het over jou hebt hè, ja. in Nederland... Ja. dan kom je altijd gelijk in een discussie terecht met mensen waarin je dan een soort keuze moet maken tussen uh, Kruif of Beenhakker. Ja. Hoe ja. komt dat nou? Dat weet ik niet, dat moet je al niet meer waar, eens Maar moet je, je moet altijd ik partij kiezen. Het, dan moet je het. zeggen van, of je bent voor Kruif of je bent voor Beenhakker. Ik heb dat nooit begrepen. Nou, en, en, en, en ik vind het altijd een beetje lastig kiezen, want het is dan zeg maar, dan moet je dus kiezen tussen de Rolling Stones of de Beatles. Ja. Als je tussen die twee moet kiezen, ben jij dan, ben dan de beetje, Beatles of ja, ben jij ja, de Stones? Ik een beetje Stones zijn. Ben jij de Stones? Moet ik me wat meer mee verbonden. Jij bent meer ja, de Stones? Ik beetje... ja? ja, ik denk van wel. Ik heb Leo Beenhacker even gesproken, vorige week. En als jij mag kiezen tussen de Stones en de Beatles, wie ben jij dan? Zonder dat je over kwaliteit spreekt. Ja. Dat je zegt van, Beatles hebben een paar verschillende periodes gehad. Met ja? En ik denk dat ik dat er meer ben. Want ik hou ook wel van dat de explosieve kan maar ik hou van van... ook oh, nog rustig. Ja. Dus dan ben jij de Beatles? Dan zou ik daarvoor moeten kiezen, ja. I better Changing my life with a wave of his hand, nobody can deny. me. Zaa! Voetbalcoach Don Leo, Leo Beenakker, is eerder dit jaar vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. De humor van de zelfverklaarde Rolling Stone onder het Nederlandse trainersgilde wordt anno 2025 nodig gemist in het uh, Nederlands betaalde voetbal. Na verluid wordt de zoon van Johan Cruijff Jordi... als de nieuwe verlosser en vredestichter bij Ajax binnengehaald. Ik uh, weet eerlijk gezegd niet of hij zichzelf als een Rolling Stone of een Beatles ziet. Hopelijk kan hij in ieder geval de lol in Amsterdam terugbrengen. Dan gaat Ajax vanzelf ook beter voetballen. Denk ik. Je hoorde uh, Loris Alexandria, een bijna vergeten Amerikaanse jazzzangeres uit de jaren 50, 60, 70, met een cover van de welbekende Beatles-song Here, There and Everywhere, te vinden op positie 83. Oorspronkelijk nogal idealistisch, lied uit de hoogtijddagen van de Koude Oorlog... waarbij Sting een beroep deed op het gezond verstand van de leiders in de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... om wederzijdse destructie te voorkomen. Een pleidooi voor mede medemenselijkheid. Uh, maar daar heeft die gangster in Moskou, denk ik helaas, uh, weinig uh, boodschap aan. De Franse fusion-gitarist Yannick Robert... die is erg gecharmeerd van het werk van Sting... en maakte een uh, verfrissende instrumentele versie van dit nummertje Russians... te vinden op plek 290. Ik, oh, ik krijg een signaal dat er uh, verkeersinfo uh, is.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 Blijf rechts rijden en probeer hem met lichtsignalen te ranselen. Living easy, living free. Season take it all on the one way right. Asking nothing, leave me Friends are gonna be there too. Life is a rollercoaster. Zanger Bon Scott van de iconische Australische hardrockband ACDC... ging letterlijk en figuurlijk al feestend ten onder. Highway to Hell hoorde je eerst in een coverversie... van de Duitse zangeres Liza Lisa Waland. Die maakte er een mooie swingende bluesy cover van... van dit, van dit overbekende hardrock anthem. Positie 640 in onze top 2025 Cover-up. En dat werd gevolgd door um, What's Going On? Ja, dat vragen we ons uh, iedere dag af. De stortvloed aan onhoudspannend nieuws is inmiddels uh, nauwelijks meer bij te benen. Gelukkig uh, vonden we even soelaars in de zalvende saxofoonklanken van Charles Lloyd in zijn cover van Marvin Gaye's uh, klassieker. Hoog genoteerd, plek 133. Welkom weer bij Wonderenwereld. De rest van alle nieuws wat ik heb is wat minder triest of driest, zo u wilt. Wat we nodig hebben is dat er één zo'n glasvezeltje in ieder huis in Nederland komt. Dan kun je door dat ene glasvezeltje honderd televisieprogramma's gelijktijdig brengen. En telefoon, en beeldtelefoon, en alarmering, en telewinkel, en telegiro, alles wat je maar zou willen. Van inbraakbeveiliging tot brandalarm, het kan allemaal via dat ene glasvezeltje. Tientallen satellieten hangen al boven onze hoofden. Het worden er honderden. De glasvezels transporteren en verdelen op aarde al die beelden. Ook gespecialiseerd gebruik zoals bejaardenalarm en lokale televisie krijgen een kans. Deze toepassingen versterken het intermenselijke contact. is not America, a little piece of you, a little piece in me will die, for this is not America, blossom fails to bloom, Too long, for this is not the miracle. There was a time, a storm that blew so pure. For this could be the biggest sky, I could have the faintest idea. 2025 geldt toch wel als het jaar van onze bewustwording... over hoezeer technologie en technologiebedrijven... onze dagelijks leven en maatschappijen beheersen. En tegelijkertijd hoe kwetsbaar deze technologie... ons en in onze infrastructuur maakt. De overheid heeft zelfs een landelijk boekwerkje onlangs verspreid... over hoe we ons dienen voor te bereiden... op verstoringen en digitale aanvallen. Ik moest... Uh, Terugdenken aan Giet Titelaar, vaak afgedaan als een dromer. Die in de jaren 80 al had voorzien welke belangrijke rol glasvezel en satellieten zouden gaan spelen. Het duurde even voordat ze toekomstbeeld uitkwam. Maar in 2025 zette de glasvezeltransformatie zich in Nederland gestaag door. En dit jaar werden alle records verbroken wat betreft satellietlanceringen. Niet honderden, maar duizenden cirkelen in ons, uh, inmiddels uh, boven ons hoofd. Um, of daarmee het intermenselijke contact daadwerkelijk is versterkt... zoals uh, Griet stelde, durf ik hier niet te zeggen. Maar we zitten inmiddels wel volop in titulaars Wondere Wereld. Dreamer, dat hoorde je dus eerst. Wie kan er beter de songs van super Tramps in een big band vertolking gieten... dan de saxofonist John Halliwell, die meedeed op de oorspronkelijke hitalbums... van deze popband in de jaren 70. Hij is zelf inmiddels een kras-tachtiger. En met de uitvoering van Dreamer... door zijn Superbig tram Band te vinden... Op plek 363 in onze hitparade. En je hoorde hem zelf op GD uh, John Halliwell, dus op Sopraan Sax. Over Dreaming uh, gesproken. In de VS zit een president die de American Dream, democratie en waarheid, aan het uh, herdefiniëren is. Alle dromen zijn bedrog zong een welbekende Nederlandse zanger om vervolgens ruw uit zijn eigen dromen te worden gewekt en te worden geconfronteerd met de naakte in plaats van de door hem ooit bezongen waarheid. This is not America. De David Bowie, Pat Metheny, Matheny song gaat ook over desillusies en vervlogen dromen. In de uitvoering van de Chileense zangeres en jazzgitariste Camela Meza op een positie 1780. En 50. De lijkreden, daar gaan we. Joost Prinsen is onsterfelijk. En dat moet voor zijn nabestaanden een prettig idee zijn. Maar erg veel kans op onsterfelijkheid bood zijn jeugd eigenlijk niet. Hij heeft altijd graag de kromme weg bewandeld. Al was het maar omdat op de rechte weg zo weinig te beleven valt. Markante Joost Prinsen, acteur, voordrachtskunstenaar, presentator... ...coach nooit voor het geëikte pad, de makkelijke weg. Hij belichaamde en belichaamt daarmee ook uh, wel de spirit van vele jazzmuzikanten... ...die voortdurend nieuwe muzikale paden blijven betreden... ...en het uh, avontuur blijven zoeken, vaak tegen de stroom in. Beschouwde net gedraaide jazzcover van Tears for Fears, Head Over Heels... ...dan ook maar als een uh, tribute... Een e aan al die jazz-titanen die ons dit jaar zijn ontvallen. Denk bijvoorbeeld aan Eddie Palmieri, Chuck Mangione, Roy Ayers... Jack de Jonet, Al Foster, Gordon Goodwin, Klaus Doldinger... en nog vele anderen in het buitenland en in eigen land. Bijvoorbeeld Joke Bruis en drummer Hans van Oosterhout. Gelukkig kunnen we hun muziek ook het komend jaar bij ZFM ten gehore blijven... Brengen. En de koffer was van de hand van de Amerikaanse pianist Adam Benjamin. En plekje 1666 in onze vermade Top 2025 cover-up. We zitten alweer tegen het eind van het eerste uur. Maar we gaan natuurlijk in het tweede uur gewoon lekker door... met geweldige covers van nummers uit de NPO Top 2000. Santa Baby, so hard chimney tonight hurry down the chimney tonight hurry tonight ZFM Jazz Top 2025 cover-up I could ever be This close to me I'm much too close I pull my eyes out Hold my breath And wait until Never thought tonight could ever be this close to me. But if I had your face. -nummer. In een nog jazzier jasje laat dat maar over aan... Pian Threadgill. Amerikaanse soul- en jazz-zangeres. Tochter van saxofonist, fluitist Henry Threadgill. Um, positie 1860. Ja, we zitten in de laatste twee minuutjes. Van het eerste uur tot zo na het nieuws. We gaan eruit met wat klanken van Amerikaanse uh, pianist... Mal Weldron. Uh, met zijn versie van Beat It.